Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Alle partijen verbeteren het begrotingstekort in 2017, maar houden ook allemaal een tekort over. Dat is een van de conclusies van het Centraal Planbureau. dat de verkiezingsprogramma's van 10 partijen heeft doorgerekend. Volgens het CPB varieert de vermindering van het begrotingstekort in 2017 van ruim 7 miljard euro voor de PVV. tot 16 miljard euro voor de VVD. De koopkracht ontwikkelt zich het best bij GroenLinks, PVV en SP en het minst bij het CDA. Mensen met een uitkering gaan er het meest op vooruit bij de PVDA, SP en SGP. Bij bijna alle partijen neemt de werkloosheid toe, behalve bij de PVV. De doorrekeningen van het Centraal Planbureau hebben een relatieve waarde, omdat geen enkel verkiezingsprogramma helemaal wordt uitgevoerd...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 ...van Pedigem van Zandvoortse Zaken... ...en ik heb vandaag een gesprek met Jan van Voorst... ...van Scuba Republic... Uh, ...in het programma in Zandvoortse Zaken. En ja, we zitten hier in een geweldig duikcentrum... ...vlakbij de zee. Uh, ja, vertel eens uh, Jan, hoe ben je hier toe gekomen ...om dit allemaal op te zetten? Ja, het is een, uh, een, een vraag die ik wel vaker heb gekregen... ...want ik kom namelijk eigenlijk uit een, uit een hele andere branche... ...ik kom uit, uh, uit in eerste instantie uit de reclamebranche... Waar ik altijd aan de creatieve kant uh, heb gewerkt. En was daar altijd bezig met uh, beleving en belevenis toevoegen aan, aan merken, producten en, en, en, en diensten. En daarnaast gaf ik ook altijd uh, gaf ik duikles. Gewoon dat ik dat fantastisch vind om te doen. Maar ik zag dat de Nederlandse duikbranche uh, op een bepaalde manier uh, georganiseerd was redelijk conservatief en erg gericht op de, de mensen die al in Nederland uh, duiken uh, als hobby hebben. En ik had het idee van als ik daar nou eens uh, uh, zeg maar de, de, de kennis van de reclame en de marketing zou gebruiken om uh, uh, dat los te laten over de duikbranche, dan zou je een heel andere uh, insteek kunnen neerzetten. Waarmee je heel veel uh, andere mensen gaat benaderen die nu duik, leren duiken in Nederland niet, in, uh, niet, niet overwegen. Dus dat ben ik gaan uitwerken en dat heeft, uh, dat heeft geleid tot een, uh, een beetje uit de hand gelopen eigenlijk... <laughs> groot duikcentrum uh, hier op de boulevard Barnaert in, uh, in, in Zandvoort. Inderdaad, met uitzicht over zee ja. en een eigen trainingszwembad erin. Uh, en dat heeft dus vele, uh, vele voordelen. Ja, kan je een beetje vertellen, als we binnenkomen, komen we in een uh, ja, entree, receptie... En, en zo ga je verder. Wat zie je dan? Het zwembad... Ja, het is de, de, de, de, de hele sfeer die hier opgezet is, is uh, om zoveel mogelijk ook de, de vakantiesfeer te benadrukken die je tegenkomt. Als je bijvoorbeeld dat ook in, in Bali of uh, ergens in, in het buitenland zou tegenkomen. Zonder dat het heel rommelig is, want het heeft ook nog wel wat, wat, wat, wat modernere, en strakkere kenmerken. Maar de vakantiesfeer die daarin moet zitten is wel heel belangrijk. Want dat is ook natuurlijk in Nederland vaak de reden uh, dat mensen graag willen leren duiken. Die ja. hebben daar bepaalde beelden uh, en voor een uh, ...een bepaalde voorstelling van, uh, van hoe, de, hoe, hoe dat gevoel daaromheen moet zijn. En mensen denken natuurlijk vaak aan, aan blauwe wateren en mooie tropische vissen. Nou, die, die illusie, die ga je in Nederland natuurlijk überhaupt niet vinden, maar... Het heeft natuurlijk wel heel veel voordelen om, uh, om dat in Nederland. Uh, wel het duik al te leren, maar komen we straks nog wel op terug. Maar de sfeer in ieder geval is opgezet om zoveel mogelijk de vakantiesfeer te benaderen. Dus inderdaad veel met hout, uh, veel met, met lichtblauw en azuurblauw. En uh, dat zit eigenlijk door het hele pand. Uh, even van beneden in de shop tot aan, uh, tot aan de, de zwembadruimte zelf. Want het is inderdaad als je door de receptie... zwembad in van, van ruim 10 meter... ...bij 4,5 en 3 meter diep. En uh, ja, dat, de ligging van dat bad... ...is ook weer zodanig dat als je in het zwembad ligt... ...dat je kunt uitkijken over, over, over zee. En dat, uh, ja, dat is, in, in Nederland is dat een unieke, uh, is dat een unieke ervaring. En dat, uh, maar zoals recht, ja, bij een vakantievoel... ...en de, de, de, de sfeer die bij duiken zou horen... Uh, ...is het haast een... Uh, ...ja, is het een-en-een bij elkaar optellen... En, um, dat is Naar Verder in het pand zit er nog een, uh, beneden in de, de, de kelderverdieping zit nog een, uh, een shop, waar we, waar we allerlei duikmaterialen verkopen. Ook ingericht als testcenter. Waardoor je dus de, de, de duikmaterialen ook in ons eigen zwembad kunt testen voordat je ze koopt. Dat is wel heel bijzonder, want dan kan je tenminste zien hoe het ook voelt en ervaart. Ja, dat, dat is ook. We zeggen ook al, duikmaterialen moet je proberen in het water en niet alleen in de winkel. Want in een winkel kan je gewoon kijken of het je leuk staat. En um, voor zover dat belangrijk is met duikmaterialen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ook een beetje hoe het zit. Maar hoe duikt het nou echt? Uh, ja. In een duikvest heeft weer totale andere eigenschappen dan het andere duikvest En ook de automaten waar je door ademt. De een geeft meer lucht, de ander geeft minder lucht. Wat, wat vind jij nou zelf prettiger? En Zo kan je eigenlijk alle materialen hier pakken om dat te proberen in het zwembad voordat je ze koopt. Ja, ja. dat is wel een mooie constructie. Hè? Ja. En ja, Wat voor materialen verkoop je? Echt alles, als ik zo'n beetje om me heen kijk, wat je nodig hebt om te gaan duiken voor de beginner, maar ook voor de gevorderde misschien al wat dingen. Ja, absoluut. Het is van, uh, van, de, van, van duikpakken tot, uh, tot de, de, de trimvesten, zoals dat heet. Uh, waar je vest aan zit. De ademautomaten, duikbrillen, snorkels, uh, zwemvliezen. We krijgen ook heel veel mensen die hier gewoon duikbrillen en zwemvliezen en snorkels komen kopen voor hun vakanties. Dus die, uh, ja, daar hebben we hier ook een grote, grote collectie van. Uh, wat ze wat, van zwembroeken tot handdoeken, tot. Dat uh, ja, ja, tot, tot, tot... Uh, ja. in water hier. <laughs> Alles is uh, voor handen, zie ik, hè? Ja. En uh, ja, je hebt ook heel veel uh, verschillende cursussen. Hè? Wat, uh, wat heb je voor cursusaanbod? Ja, het cursusaanbod is, um, is heel breed. Dat, om het, uh, maar te bedoven, het kan van, van een proefduik tot, uh, tot aan uh, je, je instructeursopleiding. En uh, ook dat is op zich redelijk uniek in Nederland. Je hebt twee andere duikcentra in Nederland die actief die in instructeursopleidingen aanbieden. De een zit in Eindhoven, de ander zit in Groningen. En eigenlijk in het westen van Nederland zijn we eigenlijk de enigen die, daar, uh, die, daar, die dat fulltime aanbieden. Uh, dus daar, dat is de reden dat we ook veel uh, gevorderde mensen uh, steeds meer krijgen hier. Maar ook voor, voor proefduiken. Uh, we hebben, geloof ik, vorig jaar, in het jaar dat we gestart zijn. hebben we, uh, we geloof ik, bijna 250 proefduiken gehad. En ja. we zijn nu een half jaar bezig in 2012. En we zitten, na een helft zitten we daar al, uh, al over die 250. Dus dat gaat, uh, dat gaat heel erg hard. Ja, ik vind het leuk om een keer te proberen. Wat, wat is een proefduik precies? Om te proberen hoe het ervaart? Of geef je ook les? Hoe gaat dat? Ja, je krijgt een, uh, je krijgt een korte introductie van, uh, van, van ja, de. De, de, de, ...van wat, wat is duiken nou eigenlijk? Daar gaan ze daar veel misverstanden over dat het eng en gevaarlijk zou zijn. Dat, dat is het helemaal niet, mits je houdt aan een paar kleine regels... ...en die regels nemen we natuurlijk meteen al wel even door. Dus maar mag even korte uitleg van wat duiken inhoudt... Eh, ...wat waterdruk bijvoorbeeld met je doet... Um, dan leg ik even een uitleg over hoe de uitrusting werkt, wat natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk is voordat je het water in gaat. En dan nemen we een aantal kleine oefeningen nemen we door. Die komen uit de, de duikcursus, uit de Open Water Diving Cursus, dat eigenlijk je eerste duikdiploma is. Dus die doen we hier dan in het ondiepe gedeelte van het zwembad uh, op het platform, uh, doen we een aantal van die oefeningen. Zodat mensen ook echt een indruk krijgen wat duiken betekent en dat je daadwerkelijk heel goed op die uitrusting uh, kunt vertrouwen. En na die oefeningen die zo'n zo 5 à 10 minuten in beslag nemen, dan is er nog uh, ruim een half uur uh, de tijd om, uh, om zelf te ex experimenteren in het diepere gedeelte met hetgeen wat je geleerd hebt, dus uh, al met al deze ongeveer 2 uur bezig. Maar heb je wel een, uh, het gevoel hoe het is om, uh, om onder water te ja. ademen, wat natuurlijk een unieke, unieke sensatie is. En het feit dat je gewichtloos, door het, uh, gewichtloos beweegt, zoals, zoals astronauten ja. dat eigenlijk ook door de ruimte doen, dat maak je in het water dan ook mee. Dus dat is een, uh, een bijzonder gevoel. Dus dat is een, uh, de, de, de proefduik die we doen. En als de mensen heel enthousiast worden, dan willen ze meer waarschijnlijk. Ja, ja dat, dat is natuurlijk de bedoeling. Dat is, de bedoeling. Ja. Dat is uh, voor ons natuurlijk het, het leukste als mensen na die proefduik zeggen: van ja, dit is heel bijzonder om te doen. Ja. Dan, ik, ik zou dat wel willen leren. Dus dan, uh, ja, dan kunnen we, in, uh, doordat het eigen zwembad erin zit, Kunnen we in drie dagen kunnen we de, de open water diver cursus uh, aanbieden van Paddy. Je hoort vaak mensen zeggen: ik heb mijn Paddy gehaald. Ja. Dat is uh, eigenlijk dat je zegt: ik heb mijn open water diver brevet gehaald. Maar dat uitgegeven is door duikorganisatie Paddy. En dat is ook echt een bevoegde organisatie toch? Ja, dat is de wereldwijd de grootste organisatie die, die duikbrevetten uit, uitgeeft. En daarmee kun je over de hele wereld kun je duiken tot, tot 18 meter diepte, ja. zelfstandig. En dat, dus dat is het, het meest behaalde duikdiploma ter wereld. En dat, uh, dat geven wij dus er ook. En in drie dagen kun je dat doen, mits mensen het van tevoren het theorieboek en de, en de dvd uh, uh, voorbereiden. En dat gaat, uh, doordat het zwembad inzet, aanzienlijk sneller dan, uh, dan over het algemeen in Nederland het geval. Dus in Nederland is het vaak zo dat je, uh, je hebt duikwinkels hebt. Uh, die ook duikopleidingen aanbieden. En, uh, dus de, de hoofdfocus ligt op winkel en opleidingen zijn eigenlijk secundair. En dat kan ook haast niet anders, want ze dus moeten in de avonduren een zwembad uh, uh, afhuren ja. of een uur zwembadtijd huren. Ja, en dan zijn er vijf zwembadmodules modules van een uur. Dus ja, dat betekent dat je gewoon vijf tot zes weken bezig bent uh, met je duikdiploma. Want er zijn ook nog vier buitenwaterduiken die je moet maken en nog twee theorie ...avonden die je dan moet doen. Dus je bent uh, heel veel in de avonden op die manier bezig. En, uh, ja, en bijna anderhalve maand verder. Dus dat was eigenlijk het idee van... ja, als we, ...als we dat nou op een andere manier zouden kunnen doen... ...dus gekoppeld in die vakantiesfeer... ...dat je je duikprevet kunt halen in drie dagen... ...gewoon ook overdag. Bij ons start je op dinsdag en op vrijdag... ...kun je de open waterdiver-cursus starten. Dan ben je drie dagen overdag fulltime bezig. Maar dan heb je wel je brevet en dan kun je op het moment dat je op vakantie gaat, kun je, uh, kun je meteen gaan duiken zonder dat je dan te plekke als je op een hele mooie locatie bent. Ja, te laat moet je nog, ja, dan in, uh, moet je nog de boeken in. En dan, uh, terwijl de rest mooie duiken gaat maken, zit jij nog te studeren in het zwembad. Dus dat is eigenlijk, zeggen wij, zonde van je, een beetje zonde van je tijd. Dus dan kun je het beter hier leren. Dus dat is even de, de Open Water Diver cursus. En daarnaast bieden we ja, wat ik al zei, een, een, ook een, een heel groot palet aan van, uh, van duikcursussen voor, uh, voor uh, vervolgopleidingen. Dus ook voor gevorderden. Je hebt de Advanced Open Water Diver cursus. Waarbij je weer meer dieper ingaat op de vaardigheden. De, de Rescue Diver cursus. Waarbij je uh, meer bewust bent van hoe ga je om met, uh, met mogelijke problemen die ze eventueel zouden kunnen ontstaan. Ja, nou, dus, je iemand redden? Of of moet je iemand heren? redden? Of daar in ieder geval op kunnen anticiperen als er ja. dingen zouden ontstaan. Nou, dat doen we ook. Gebruiken we ook de, de, de zee hiervoor, uh, natuurlijk, want hij ligt er toch. Die gebruiken we ook voor ja. oefeningen in te doen in het ondiepe gedeelte. Dus kan dat geeft ook zee weer de extra. Ja, en dat geeft weer extra ervaring oh, of extra ja. belevenis, ja. natuurlijk, ja. ook aan de cursus. Ja en uh, nou ja, van verder divemaster cursus, de instructeursopleidingen die ik al, uh, al noemde en nog heel veel uh, specialty cursussen. Dus dat uh, betekent dat sommige mensen die vinden het leuk om uh, die duiken. Uh, al, maar vinden het leuk om meer te weten over diepduiken. Ja. Dan zijn daar speciale uh, cursussen en opleidingen. Is daar een speciale training voor? Of er zijn mensen die vinden het leuk om te wrakduiken. Ja. Willen daar meer van weten. En dan geven we daar een, uh, een opleiding van. Nou, zo zijn er, is er voor iedereen wat. Van onderwaterfotografie tot videografie. Uh, ja. dus voor, voor ieder wat wils eigenlijk. Ja, wat we liggen hier op zijn noods ook een aantal vragen. Ja. Gaan jullie daar ook wel eens heen of, of is het te ver of te moeilijk? Nou, daar dat, dat zijn, zijn we nu heel druk mee bezig om dat, uh, om dat op te zetten. En dat is, uh, we hebben daar nu eigenlijk de, de, de partijen voor bij elkaar. We zouden pas zouden het gaan, gaan proefdraaien, het hele uh, Noordzee Dijk, maar toen was het weer net iets te slecht. Maar het ligt inderdaad, de, de Noordzee Bodem ligt bezaaid met, uh, met hele mooie wrakken. Ja. Uh, Noordzee is verder een, een, ja, eigenlijk een soort, we noemen dat maar Sahara, Sahara met water erop, dus het is heel veel zand. En, maar op die wrakken is heel veel leven en dat is begroeid en daar is ook echt heel veel te zien. Maar je moet er wel even voor uit de kust, wil het zicht goed zijn? Maar als je verder uit de kust gaat, dan kan het zicht uh, variëren van, van, van 10, soms al 20 meter. Maar dan moet je wel ongeveer tussen de 8 en de 10 kilometer uit de kust. Maar het is zeker, we gaan het opzetten en we zijn er, we zijn er eigenlijk, bijna, eigenlijk bijna mee klaar. Dus dat, ja, dus dat is weer de volgende set, de, de stapjes verder. Ja, absoluut. En jullie hadden ook iets voor kinderen? Ja, ja, voor kinderen duiken voor, voor kinderen is, is eigenlijk, hebben we gemerkt, uh, heel erg populair. We hebben, we hebben veel uh, uh, kinderfeestjes die we hier ook doen. Ja, en dat is heel erg leuk. En het leuke van, van duiken met kinderen en voor kinderen, het kan vanaf acht jaar, kunnen, kunnen kinderen een proefduik maken. Maar het leuke voor, voor kinderen is dat, van kinderen eigenlijk moet ik zeggen, is dat uh, ze aanzienlijk minder angst hebben dan volwassenen. Ja. Dus uh, die denken niet na over alle risico's die eventueel misschien zouden kunnen gebeuren als dit en dat. Ja. Dus kinderen zijn daar veel uh, onbevangener in en, uh, en duiken ook eigenlijk heel intuïtief. Dat is heel mooi om te zien, die zijn ja. onder water heel vrij en... Um, ja, ik vind dat ook heel erg dat is leuk, leuk. Om te doen. En je doet dat spelenderwijs waarschijnlijk met iets opduiken, misschien ook. Of uh, ergens ja. daartoe zwemmen. Ja, dat klopt. We hebben hier in het zwembad hebben we ook, daar, hebben we daar een speciaal speelgoed voor. We oh, hebben, ja. we hebben van de speelgoed van die nef, speelgoed roggen en, uh, en, en wees in het water liggen. Maar we hebben ook uh, ja, duikspeelgoed, dat zijn een soort torpedo's die uh, onderwater frisbees eigenlijk die je onderwater uh, kunt overgooien. Oh, dat enerzijds ja. spelenderwijs leuk is om ja. met elkaar onder water te doen. En aan de andere kant. Train je er tegelijkertijd ook mee, want je, je leert uh, je drijfvermogen goed onder controle krijgen. Spelenderwijs. En dat ja. is een uh, dat is heel leuk. Dus je krijgt ook best wel veel kinderen die daarna doorgaan met. Uh, een van de kinderprogramma's, die we, de duikcursus die we bieden, dat heet het SEAL Team. En dat zijn, uh, dat zijn uh, kinderen die dan vijf, uh, vijf duiklessen krijgen. En dat zijn, in die vijf duiklessen leren ze al uh, vaardigheden die ook in de Open Water cursus zitten. Maar die leren dan spelenderwijs, leren ze al uh, omgaan ja. met hun uitrusting, met duiktechnieken. En dat, is, uh, ja. en dat is heel erg leuk. Dus uh, veel, uh, veel, kinder, uh, veel kinderevents maar ook heel veel steeds meer events voor, uh, voor volwassenen. Dus van bedrijven, teambuilding uitjes, uh, bedrijfsuitjes. Uh, en dat uh, wat ook erg leuk is, want je, je krijgt een groep, een groep mensen bij elkaar. Dat kan tot twintig personen. Maar van tevoren kunnen we desgewenst ook met bedrijven nemen. van goh, Wat zijn onderwerpen die binnen jullie bedrijf spelen? Wat zijn uh, problemen of wat zijn, er, uh, hoe zou je, wat, zijn, wat zijn issues die spelen binnen je, binnen je team? Denken we daar van tevoren over na. En dan kunnen we uh, daar opdrachten voor, voor verzinnen die, die bedrijven dan onder water dan ook met elkaar gaan doen. Dus dat is heel grappig. Je ziet dan de directeur opeens uh, lucht delen onder water met, uh, met, de jongste, met de jongste bediende. En dat ja, is een. Uh, is samenwerken? Ja, en, is samenwerk. en dat is samenwerken. En dat is heel grappig. Want je uh, uh, ja, onder water ben je opeens allemaal gelijk. Er is geen stropdas ja. meer, er is geen pak meer. En uh, je kan niet met elkaar praten, maar je moet op een hele andere manier met elkaar communiceren. Ja. En dat is, wel, dat is wel heel erg leuk, het is inderdaad samenwerken en vertrouwen op je omgeving, vertrouwen op je uitrusting en vertrouwen op elkaar. En dat is wel geweest voor heel veel bedrijven, hele, kan je daar hele leuke en leerzame koppelingen op maken. Power to all our friends, to the music that never ends, to the people. to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine. I work to the vine. the Dit is Henny van Petergem van Zandvoortse Zaken en ik spreek vandaag met Jan van Forst van Scuba Republic. En we hadden het net over alle cursussen die je te bieden hebt, maar je hebt ook nog allerlei verschillende arrangementen. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, zeker. Dat, uh, dat is natuurlijk ook een beetje gekoppeld aan de, aan, aan, aan de locatie waar we hier zitten Want, uh, en aan het product dat we bieden. Want... Ja, je kan in drie dagen kun je dus je, duikopleiding, uh, je eerste duikopleiding kun je doen of je vervolgopleidingen, ook in twee, drie, vier, vijf, soms de instructeursopleidingen, tien dagen. Dus uh, het is voor, voor mensen die van verder uh, wegkomen, is het natuurlijk ook heel interessant om dan ook hier te blijven, want je bent van s ochtends vroeg tot eind van de middag ben je bezig met die opleiding, dus het is ook leuk om, uh, om hier dan te overnachten. Nou, wat we dus met. Uh, met uh, bijvoorbeeld met Center Parks. Hebben, uh, hebben we arrangementen. Uh, afgesproken. Omdat het hotel natuurlijk ook direct naast ons ligt. Wat voor veel mensen interessant is. Maar. Mensen kunnen natuurlijk ook zelf. Uh, in, in pensions of zo. Daar, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval. Met Center Parks is het natuurlijk op zich een mooie koppeling. Omdat het. Uh, ja, qua, qua locatie. Um, het, ja, het, het, het biedt heel veel mogelijkheden. Uh, ook omdat de. Um, Mensen die hier een duikopleiding komen doen, kunnen ook bijvoorbeeld hun partners en hun gezin meenemen. Ja. Ook als die geen zin hebben in duikopleidingen, dan is Zandvoort natuurlijk ideaal om, uh, voor mensen om ook iets anders te gaan doen. Want dat is vaak het probleem wat je hoort. Mensen willen wel een opleiding doen, maar dan zeggen ze, ja dan ben ik weer het hele weekend weg en dat vindt mijn vrouw niet leuk. Of mis mijn kinderen. Of de vrouw zegt, dat vindt mijn man niet leuk, dan ben ik weer het hele weekend weg. Laten we dat niet uh, uitslakken. Maar dat, dat biedt dus de mogelijkheid om te zeggen van ja, mensen kunnen je hele gezin of je partner kan ja. gewoon meekomen. En terwijl jij de duikopleiding gaat doen, gaan zij overdag lekker naar het strand. Of ze gaan uh, shoppen ja. in, in het centrum. Of ze gaan uh, uh, surfen of, uh, of stand-up paddling doen uh, uh, bij de spot of waar dan ook. Dus dat, dat, daar, daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om... Uh, of voor, voor ieder wat wil hier in de omgeving wat te doen dan heb je met z'n allen een leuk weekend weg de ene kan ze duikopleiding doen die hij heel graag al wilde doen maar combineert dat wel met, uh, met, met iets leuks dus je maakt er echt een uh, wat ik al zei, de filosofie is hier ook echt om een vakantiestemming te creëren dus die kan je dan eigenlijk ook voor, voor partners kan je die, uh, kan je die gewoon meekoppelen dus dat is de reden dat we die arrangementen hebben we hebben ook samenwerking met, met de spot op het gebied van dat is weer iets anders, maar voor duiken en surfen, waarbij we dus de proefduik ja. hebben gekoppeld aan een proefles surfen. Ja, dan kunnen mensen dus verschillende watersporten eigenlijk proberen. Precies, dat is eigenlijk valt mij het beste. Ja, om dus eigenlijk crossover mogelijkheden. Ja. Want ja, ook mensen die surfen leuk vinden, zullen duiken misschien ook leuk vinden. Die zit gewoon alleen aan de andere kant van het water. Maar je bent ja. wel. De servers en duikers hebben over het eigenlijk al het algemeen heel veel uh, gemeen. Ja, dus ze houden van zee, ze houden van oceaan, van watersport. Allee, ja, wat ik zeg, de een zit erop, de ander zit eronder. Dus het is hartstikke leuk ja, ja. om in elkaars wereld een kijkje te nemen. En dat, uh, en dat te proberen. Ja, en leuke combinatie ook weer. Hè? Ja. ja. Nou, en verder uh, ja, zijn we natuurlijk, doordat de faciliteiten hier uh, zo zijn, zijn we ook op, op, ja, bezig met veel, veel andere samenwerkingen. We hebben uh, samenwerking met, uh, met reisorganisaties, er zijn ook uh, uh, reis. Reisbureaus of reisorganisaties die hele mooie reizen naar het buitenland aanbieden, waar je naar de meest prachtige duiklocaties gaat. Maar ja, dat mensen ter plekken achter komen, hmm, had, had ik, kon ik hier maar duiken? Maar zeker bijvoorbeeld met groepsreizen die eindigen, uh, die eindigen dan een aantal dagen aan het strand. Uh, maar ja. Zoals we, uh, bij Sabadie reizen waar we mee samenwerken. Die bieden hele mooie, bijzondere uh, groepsreizen aan. Maar die eindigen dan bijvoorbeeld in Mozambique twee dagen aan het uh, eindigen ze aan zee. Ja. Daar kan je duiken met walvishaaien. Oh, maar ja, dat als dat je dan goed, net ja. je duikdiploma niet hebt, dan mis je dat wel. En dat ja. is wel zonde. Dus uh, daar staan we dus ook op de website vermeld van: dit is een bijzondere ja. duiklocatie. Zorg dat je vast je duikdiploma haalt. Dat kan bij drie, in drie dagen bij Scuba Republic in Zandvoort en Zee. Ja. Dan kom je snel hier weer terecht, leuk. Ja, ja, heel goed. Dus, um, dus dus uh, zo doen we dat en zijn we bezig met allerlei organisaties die, uh, die veel naar het buitenland gaan en die, uh, te kijken of, of die geïnteresseerd zijn om inderdaad in, een, in, in die periode hier een duikdiploma uh, te halen. En dat, het is ook het aardig het gaat wat dat betreft ook het hele jaar door. Het lijkt een, uh, een, een seizoensbedrijf, uh, omdat je denkt van ja, het is natuurlijk alleen maar in de zomer kan je naar het buitenwater. Maar ook in de winter gaat het hier door en dat is toch weer het voordeel van het eigen zwembad. Want mensen kunnen, uh, ook als ze op reis gaan, ze kunnen hier in Nederland hun theorie en hun zwembadgedeelte kunnen ze afronden. Dat ondertekenen wij en uh, maken wij helemaal officieel. Dan kunnen ze, in het kunnen ze naar het buitenland gaan voor een vakantie en dan hoeven ze daar alleen nog maar vier buitenwaterduiken te maken. Maken. En dan hebben ze hun duikdiploma al gehaald. Dat is toch prettig ook, want daar is het water wel warm of wat. In de, in de, in de Mysie... Ik heb ze nog buiten gedaan, die buitenduiken in februari uh, ja. in de kou. Ja, nee, dan, dan respect voor jou, want ik weet, ik weet precies hoe dat, uh, hoe dat voelt. Dus, dat, uh, dus ja, er zijn mensen die zeggen van nou, dat ga ik mezelf niet aandoen. Ik doe dat ja. liever in tropisch water van 30, uh, 30 graden en dat, daar kan ik me ook iets bij voorstellen in februari. Ja. Dus dat, uh, uh, dus dat wordt zeker ook gedaan. Maar het, wordt ook, het is ook de, de periode waarin we veel focus op, richten op mensen die al duiken. Waarbij we zeggen van nou zorg dat je vast je, uh, dat je even een, een, dat heet de scuba review, uh, weer even een, ja. opfris, uh, een opfrisduik maakt. Zodat je weer even voordat je op vakantie gaat, even al je vaardigheden in het zembad hier weer in 2, 2,5 uur en de theorie weer heel even doorneemt. Dan krijg je van ons weer een stempel in je, in je logboek. En dan kan je op het moment dat je in het buitenland komt, kan je meteen weer gaan duiken. Anders moet je het namelijk ter plekke gaan doen. En ja, dat dan kost, dan weer, dan, weer kost prijs, dan weer een... een, een, een, een Precies. Dus dat zijn, dat zijn activiteiten die, we, die in de winter ook gewoon uh, ja. heel veel doorgaan. Nou ja, net als de, de bedrijfsevenementen en de kinderfeestjes. Ook dat en, en de, de verjaardagen. Ja. Dat gaat in de winter ook, uh, dus ook het gewoon door. Dus even een door, jaar het uh, bedrijf. Want ik dacht ook van voor de zomer heb je het waarschijnlijk heel druk met al die cursisten die op vakantie willen. Maar uh, ja, je kan juist lekker ook in de winter dus van alles leren Ja, het kan, het, het, het kan gewoon altijd doorgaan. En dat is het nou zomer of winter, is, het dus, of het nou koud is, de zon schijnt of dat het, dat het regent, uh, ja, een duikcursus die, die kan altijd doorgaan hier met, in, in het zwembad, dus je ziet ook echt op de regenachtige dagen hier, in, uh, ja, hier we, aan de Noordzee. Ja, dus deze maanden hebben we, deze maanden dus hebben we er weer. wat gehad, maar ja, dan, dan is toch dat veel mensen aan het, uh, die hier als, uh, als, als badgast zijn, als toerist zijn, ja, die kunnen niet naar het strand en die gaan andere activiteiten zoeken en dan is dit een... Uh, een, ...een locatie waar mensen komen, ja, buiten kunnen ze nat worden... ...maar dan kan je het maar beter ook op een zo ja, leuk mogelijke wel manier wel. hier in het zwembad doen. Ja. En um, ja, ze hebben we bijvoorbeeld nu ook een, een, een samenwerking met... Uh, ...daar hadden we gisteren een groep van 23 jongeren tussen de 12 en de 16... Ja. ...van het jongerenkamp uh, Finia, dat hier in, uh, in Zandvoort uh, de hele zomer op de, camping, uh, op de camping staat. En die komen dan ook duiken, is een van de activiteiten die nog op het programma staat... Maar dat is dan ook leuk dat op het moment dat het, dat het geen goed weer is, dat zij dan uh, dat zij ook terecht kunnen. Maar, ja, dus we hebben wekelijks ook daar een uh, groep jongeren die, uh, die hier ook weer die proeftijd ja. komen maken. En dat, uh, en dat zijn activiteiten die altijd doorgaan, ook ja. voor dat soort kampen. Want het zijn natuurlijk ook activiteiten die door het slechtere weer dan komen te vervallen. Dus, mm, ja, ja, soms, dus dat is een... soms zie je wel zo'n hele groep Duitse kinderen of tieners dan fietsen in de regen. Dan denk ik, nou, dat hadden ze niet verwacht natuurlijk, waarschijnlijk. Nee. Een beetje zand voor uh, Maar goed, ja, ze kunnen allerlei leuke alternatieve dingen doen natuurlijk. Ja, absoluut. Dat klopt. En uh, nou goed. Het, het, uh, wat dat betreft is, is het natuurlijk ook, als je uh, voor Zandvoort geldt ook, de mogelijkheden zijn, zijn namelijk heel erg, zijn heel erg groot. Het is ook een heel bewuste keuze geweest om, om hier, juist hier te vestigen. Ja, omdat er ja. natuurlijk ook heel veel te doen is in Zandvoort. Of er, veel, uh, is, er is veel te doen de en de, er, zijn. er zijn veel toeristen, maar ook de locatie is goed. De, de, de, de, het is natuurlijk een van de twee, uh, van de twee uh, badplaatsen in Nederland die een NS-station heeft. Ja. Dus het is, uh, het is goed bereikbaar. En ja, je kunt er surfen, je kunt er, uh, er, er is shoppen. Dus wat ik al zei, je kan er is voor ieder, ieder wat wil. En nou uh, goed, qua uh, bereikbaarheid in het Westen natuurlijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel ja. de badplaats van, uh, van het Westen. En hoe heb je dit hier gevonden? Ben je zelf een standwoord? Of, of kom je hier helemaal niet vandaan? Nee, nee, nee. Ik kom eigenlijk uit. Uh, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond en woon nu, uh, woon nu in Haarlem. Maar ja, ik, ik was met toen, dit, toen het concept aan het opzetten was. Uh, was wel het idee omdat zoveel mogelijk. Uh, had wel, moet aan, moet aan zee zijn. En toen wel rond gaan kijken, maar ja, eigenlijk op de punten die ik net al noemde, gewoon ook bereikbaarheid met de trein. En. Naar uh, buiten van Amsterdam en Haarlem. En. Uh, was men al wel heel snel op. Uh, wat wel bedacht het moet in Zandvoort zijn. Toen kwam ik eigenlijk toevallig uh, dit, uh, dit, dit, dit pand ja. tegen, dat, uh, dat toen te koop stond. En daar zat een, uh, ja, zat een uh, restaurant in, wat al, wat al stond al een, tijd, een tijdje leeg. Maar toen, eigenlijk, de mogelijkheden bij de gemeente ontdekt dat ik het kon uitbouwen. En. Uh, nou, en toen is dat, eigenlijk, uh, is dat eigenlijk hier ontstaan. Maar de, ja, de locatie is een van de unieke. Een ja, van het de pijlers van, van het hele idee. Want ja, de, de, de vakanties. De termin komt als daar aan zee wel, wel lekker over je. Ja, en hoe lang ben je hier eigenlijk nog al? Het zit hier nu um, ja, anderhalf jaar. Ja. Anderhalf jaar. En uh, het gaat gelukkig goed. Je ziet echt een ja. toename in het aantal uh, aantal cursisten. Uh, ja. ik al zei het aantal proefduiken neemt heel erg toe, het aantal gevorderde opleidingen uh, ja. neemt, neemt heel erg toe. En natuurlijk ja, ook veel mensen die gewoon willen leren duiken. Vorig jaar hadden we echt heel veel mensen uit, uit Zandvoort zelf. Nu zie je ook dat er ook echt mensen, veel mensen buiten, buiten de regio, dus buiten de regio, uh, uh, Zandvoort en Haarlem uh, komt. We hebben vorig jaar een artikel, uh, is een artikel geweest in de Telegraaf en in het uh, artikel in het Financiële Dagblad. Ja, dat heeft toch ook wel heel veel landelijke exposure gegeven. Heel ja, veel publiciteit. Publiciteit, dan, ja. ja. En daardoor moeten uh, er ook heel veel mensen uit de rest van het land, vanuit Brabant tot aan Zwolle tot aan, uh, tot aan Groningen toe zijn, zijn mensen hier naartoe gekomen. Maar, dus, ja, het is leuk. Maar het is goed, want die blijven, dat, als je verder komt, dan blijven mensen hier ook slapen. En ze gaan hier weer eten en drinken. Dus het is dus uiteindelijk voor Zandvoort is dat dat weer zo'n... Ja, dat is een spin-off. En, dus, en dat is toch, je merkt wel, als je hier zo zit, je, je, je, je moet het toch, uh, als je het met elkaar doet, dan, kan je, dan helpt dat ja. elkaar wel. Ja, nou, zeker. En in plaats van, uh, juist dat elkaar opzoeken geeft, juist extra mogelijkheden. Ja, en dat, uh, ja, en dat is leuk. Is een goed concept ook. in feite dan hè? Ja. En hoe zie je jezelf over vijf jaar? Eh... Uh, nou, hoe ik mezelf over vijf ja, jaar zie dus dat uh, ja. zou ik dit huis maar verspaan maar, want het is hard werken nu maar het, uh, nee, het, het, het scuba Republic over vijf jaar is, uh, gaat hier nog steeds staan ja. en hopelijk met een, uh, het aantal personen per cursus uh, geïntensiveerd dus gewoon nog meer personen per, uh, per cursus ja. meerdere cursussen uh, uh, gevuld dus het, het, het, het opleidingsprogramma uh, dat staat nu helemaal dat is ook, daar, daar zijn ook veel genoeg mensen voor. Maar ja, door. Daar, daar, ja, daar is het gewoon. Een, een gevestigd over vijf jaar. gewoon een, een van de grote namen in Nederland geworden. We staan nu in de top 10 van, van duikcentra in Nederland. Qua, uh, qua aantallen certificeringen. Dus dat is op zich redelijk snel gegaan in, uh, in, in, in anderhalf jaar tijd. Het zijn er, niet dat je denkt dat er ook maar 10 zijn in Nederland. maar er zijn er 75. om ja. even aan te geven. Dus, uh, dus dat gaat goed. En ja, uh, over vijf jaar hoop ik natuurlijk in de top drie te staan. En dat uh, liefst bovenaan. Maar, dat, uh, nee, maar dat, het, begint met, het begint met ambitie. En, uh, maar het, er, er is absoluut, uh, het blijkt dat er gewoon absoluut genoeg animo is. En dat, uh, ja, dat moeten we gewoon verder gaan, gaan uitbouwen. En uh, verder gaan neerzetten. En, grappig veel mensen vragen van, maar als dit nou succesvol wordt, dan, uh, dan wordt de volgende Scuba Republic, die keten, komt natuurlijk een hele keten ja. en die komt dan natuurlijk op, uh, op Bali of op Thailand oh, of... Uh, ja, ja. En dan zeg ik altijd, nee, dat de volgende Scuba Republic die komt of in Noord-Duitsland of in Zweden of in Noorwegen, waar je eigenlijk omstandigheden hebt waar je Iets unieks als dit kan, uh, kan neerzetten op het moment dat ik in Bali of in Thailand zou gaan staan ja, met mij. Ja, Dan is Cuba Republic een van de, van de 300 anderen op de rij ja. op het strand, die eigenlijk exact hetzelfde aanbieden. Hier kan ik een verschil aanbieden door dat het eigen Zembad erin zit en dat er eigenlijk in Nederland niet iets dergelijks bestaat. Ja. Dus vandaar dat, dat, een, uh, dat, het, uh, ja, dat de, de tropische, de tropische bestemmingen voornamelijk aan de duikreizen gekoppeld zullen blijven die we ja. organiseren. Maar uh, uh, nee, het is natuurlijk wel de, de droom is natuurlijk wel dat het, dat, ja. dat het verder groeit. En als er ergens anders aan de Noordzeekust nog een Scuba Republic zal komen, dan is dat nou, natuurlijk fantastisch. Hoe kom je eigenlijk aan die naam, Skuba Republic? Nou, de, de, scuba, dat is, uh, de scuba diving, dat is eigenlijk de naam die uh, de, de, de, de ene staal voor, voor, voor duiken. Dus ja. uh, scuba staat voor Self-Contained Underwater Breeding Apparatus. Daar ook, ja. moet je verder niet te lang meer over nadenken. Scuba is de naam en Republic is eigenlijk ontstaan dat ik dacht, ja, het is toch eigenlijk een uniek, een beetje uh, vrijstaand... Uh, uh, duikcentrum, als je het vergelijkt met de Nederlandse duikbranche, dus het, uh, het is toch een beetje een uh, onafhankelijk verklaarde republiek. Nou, ja. ja, want ik denk, hoe je op de naam? Ja. dus dat is eigenlijk de naam. En we vonden het ook wel mooi klinken. Ja. Dus, ja. dus dat is de combinatie. Ja. Ja. En nog uh, de laatste vraag die we altijd stellen in het programma, van waarom zouden we bij jou, dus dat heet de shout-out bij ons, waarom zouden we bij jou duikles nemen? Bij mij, als, dus bij mij als persoon, ja, nou, als, als, als toewerker republic. Ja, ja. Nee, nee, bij, omdat je hier uh, uh, op een unieke locatie uh, in Nederland met unieke faciliteiten als het eigen zwembad, het eigen het uitzicht over zee, de sfeer die er omheen hangt, uh, dat je in die sfeer uh, in een relatief korte periode je, uh, je duikdiploma kunt halen voordat je op vakantie gaat dus Zodat je al kunt duiken op het moment dat je, uh, dat je daar bent uh, en, en daar de mooie duik kunt maken. Dus het is, een, uh, het is eigenlijk de ultieme voorbereiding ja. voor, de mooie, voor mooie duikavonturen, waar dan ook, uh, ter wereld. Nou, hartelijk dank voor dit interview en uh, ja, ik wens je veel succes. Nou, bedankt. hartelijk dank. Jullie ook, dank. Far away from me I'm sorry.